Vijf uur aan Thijssen met het NOS-journaal. De Syrische president Assad zegt dat hij vastbesloten is om de chemische wapens te vernietigen. Maar volgens hem is dat een zeer ingewikkeld en duur proces dat een jaar in beslag neemt. Dat zei hij tijdens een interview voor de Amerikaanse zender Fox News. Assad hield vol dat het Syrische leger niet verantwoordelijk is voor de aanval met chemische wapens op 21 augustus in Damascus.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 In Amsterdam is gisteravond culinair journalist Johannes van Dam overleden. Hij schreef restaurantrecenties en onder meer Elsevier in het Parool. Die werden geroemd en gevreesd. Van Dam bracht verschillende boeken uit over koken en eten, waaronder ook het standaardwerk De Dikke Van Dam. Johannes van Dam is 66 jaar geworden.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 Ajax-trainer Frank de Boer is tevreden over het spel van zijn voetbalclub... in de Champions League-wedstrijd tegen Barcelona. Ook al heeft zijn team de wedstrijd met 4-0 verloren. Volgens de Boer heeft Ajax kansen gecreëerd... maar lette het team niet altijd goed op en gaf daardoor twee goals weg. De andere wedstrijd in groep H, AC Milan-Celtic, eindigde in 2-0. Het weer, opklaringen met mist en nevel... later vanochtend wisselen zon en buien elkaar af... tegen de avond vanuit het zuidwesten meer regen... Het wordt 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Tanze met me in de morgen. Tanze. Glück. In deinen Armen zu träumen ist so schön, weil Verliebe Musik. Darf ich bitten zum Tango mit der Nacht? Du fragt dich sie sah mich nur ein tum, tum. Und ich wusste, dass sie mich so glücklich macht, wie es nur eine im Leben kann. Tanze mit mir in den Morgen, tanze mit mir in das Glü. We zum Tango um Mitternacht. Dum, dum, sprach een Kavalier dum, dum, nachts darauf zu ihr. Dum, dum, er war schneller en had sie nach Haus gebracht. Dum, dum, Doch ik träumte nur noch van ihr. ik reis aan, Schon am Morgen an, Hat sie mich auf des oft ausgelacht, Wenn es zwölf ist, lacht sie mich an. Tanze mit mir in den Morgen, tanze. Tijd dat Konrad Adenauer nog bondskanselier was van uh, de Bundesrepubliek Duitsland, het oude West-Duitsland. In die tijd is te veel veranderd. <laughs> Konrad Adenauer die leeft al lang niet meer. Die werd toen al uh, der Alten genoemd. En Angela Merkel is op dit moment de kanselier van. Duitsland wordt een stuk groter is dan toen Konrad Adenauer daarover regeerde... want uh, Oost- en West-Duitsland zijn inmiddels verenigd. Aanstaande zondag de Duitse Bondsdagverkiezingen. De verkiezingen voor een nieuw parlement... waarbij we waarschijnlijk ervan uit zullen kunnen gaan... dat uh, Merkel wederom een nieuwe ambtsperiode als uh, kanslerin tegemoet zal gaan. Maar goed, dat weten we aanstaande zondag pas. En meer erover, dat zal je kunnen horen tussen zes en acht op deze zender. Wanneer er een extra uitzending is van het Radio 1 Journaal... met aansluitend een speciale aflevering van Bureau Buitenland van de VPRO. Ter gelegenheid daarvan, in deze nacht klinkt anders veel Duits repertoire. Vandaar ook Gerhard Wendland die er voorbij gehoord komen... met Dansen niet meer in den Morgen... Ik heb nog vier andere Duitsstalige platen voor je liggen, Maar die, eh, die kan je dan niet vatten onder de noemer slager, zoals mijn Gerhard Wendland. Dus dat eh, mag misschien een geruststelling zijn. Of misschien voor sommigen een teleurstelling. Dat kan natuurlijk ook. Goed, in ieder geval wat heb ik verder nog de komende 54 minuten voor je. Voordat het Radio 1-journaal eraan komt. In ieder geval nog de drie Franse platen op een rijtje. Drie chansons op een rijtje. Dat blijft natuurlijk gewoon doorgaan. En ik heb er ook... Een nieuwe single voor je. Een nieuwe single van Garland Jeffries. De man heeft ook een nieuwe LP uitgebracht, Truth Serum. En Annie Rain is de van de single geworden. Garland Jeffries. You can live on by You can make a fade away. Live and let live, I heard it said. Or else I must have read it in a book. Testimonials in my head. Just might have to take another look. inside living that live is it too much for to air would you rather fall apart ceremonials in the tray. Jeffries en Rain, de titel van zijn jongste single. Op dit moment toert hij nog door Amerika, deze Garden Jeffries, maar hij komt ook naar Europa toe. Nederland staat niet. In zijn agenda, maar voor Nederlanders misschien wel een aantal interessante locaties waar hij wel zal optreden. Maar zeker onder andere in België, Vlaams Limburg, daar ligt dat Maas Eik. En daar zal hij op 5 oktober optreden. 4 oktober in Antwerpen. En 29. Nee, wacht even. Uh, 4 oktober in uh, Antwerpen. En dan is die uh, 6 oktober ook nog te zien en te horen in Oostende. Drie locaties dus in België. Garland Jeffries. En Truth Serum, de titel van zijn jongste album. Terug naar het Duits repertoire. Dit is van een tijdje geleden, 1993. De medegroep. Lutsch Electric. Der da am Hinter noch mit dran ist, hat sich gerade zu mir umgedreht. Und ich lach ihm zu Oprima. Oh prima, den neem ich nach Hause mit und met. Nee, nee, nee. Dan uit 1993, het grote succes van uh, Lucie Electric, Een uh, ja, one-hit wonder, kan je wel stellen. Maar meer dan uh, deze hit hebben ze niet gehad. Nou ja, de opvolger nog een beetje. Hey, Süße, die heeft nog enigszins gescoord in uh, Duitsland. Maar daarna was het echt over voor, uh, met de pret voor Lucie van Ork uit Berlijn... met de groep Lucie Electric Meetgenwoordie uit 93. Dat is nog een prijsvraag. Ik heb al aan het begin van de nacht de prijs bekendgemaakt. Dat was namelijk een uh, tribute-cd. Listen to me, Buddy Holly. Een tribute-cd waarop je artiesten tegenkomt... zoals bijvoorbeeld een Ringo Starr, een Jeff Lynne... een Jackson Brown, een Steven Nix. En die zingen allemaal uh, succesbewerkingen... Uh, doen ze van uh, liedjes die ooit beroemd zijn gemaakt door Buddy Holly. Het cd die kan je winnen... Door het antwoord te mailen, het antwoord op de vraag wat is de overlijdensdatum van Buddy Holly, mail dat naar de en dan uh, we gaan we loten dit weekend. Als je op dit moment niet in de nabijheid van een computer bent, geen probleem, je kan uh, van de hele dag nog en morgen ook nog uh, je mailtje sturen naar de voor het antwoord op de vraag op welke dag overleed Buddy Holly. En dit is zo'n liedje uit dat album Listen to me Buddy Holly. Hier is Brian Wilson. Listen to me And hold me tight And you will see I love so much Hold me darling Listen closely to me Your eyes will see What luck can do So, Julie, listen to me, listen close. Boys Brian Wilson te vinden op die verzamel CD die tribute CD met allemaal songs van Buddy Holly. Brian Wilson die je hoorde met Listen to Me. Mm -hmm. Dit is een nacht ging Dona's de Vara op Radio 1. Je naam mm was Carmelita. Zij was die schönste im Ort. Sie brachte Lame zum Gehen. In ihrem 50er Fonds. Sie hatte Klasse, gar keine Frage. Ich fiel in ihr Dekodet und ich war wirklich nicht in der Lage, ihr aus dem Wege zu gehen. Ihr aus dem Wege zu gehen. Inna war Fräulein Meyer Meyer mit Sie schaffte täglich zehn Freier. Was für eine Kondition Sie hatte Rasse gar keine Frage. Ich lutschte an ihren Seen. Und ich war wirklich nicht in der Lage ihr aus den wege zu gehen ihr aus den wege zu gehen hey mama was ist mit mir los frauen gegenüber bin ich los. ausflaschen Siehd mich beina erwirkt Sie habt so stolz gar keine Frage Ich schickte ihr euch Ideen Mann ich war wirklich nicht in der Lage ihr aus dem Wege zu gehen ihr aus dem Wege zu gehen Wat is met me los? Frauen tegenover ben ik wilde Een hele leuke plaat uit 1994. Je hoorde de Stem van Westerhagen, oftewel Marius Muller Westerhagen. En een hit voor hem destijds in 1994 onder de titel Wielenloos. Nederland ook nog een bescheiden succes geweest. Een van de weinige platen die destijds in Nederland ook zijn uitgebracht van hem. Duitsland heeft die gigantische verkopen gehad met zijn repertoire. En wat opvalt van vele Duitse zangers, dat is dat naast een zangcarrière ook nog een, een acteer... Carrière hebben. Ja, zo had je bijvoorbeeld Gerhard Wendland, die keer eerder dit uur draaide. Die heeft als acteur in diverse films opgetreden. En deze Marius Muller-Westerhagen, die was ook schauspieler naast zanger. Bedoel maar. Goed, over een uh, minuut of uh, vier, vijf, dan laat ik je weer een Duitse paard horen. Maar eerst even aandacht voor een man die 40 jaar geleden overleed. Graham Parsons, niet ouder geworden dan 26 jaar. En overleden aan een dodelijke combinatie van alcohol en morfine. Het van Graham Parsons is dat hij uh, de grondlegger is geweest... van wat wel wordt genoemd de twang. En dat twang kan je dan uh, samenvatten als zijnde de alternatieve country. Hij wist country... Muziek en rockmuziek bij elkaar te brengen. Hij had ook een aandeel in de productie van de LP The Notorious Birds Brothers. Daar is ook een nummer van hem op te vinden, namelijk Hickory Wind. Hier zijn ze, The Birds. South Carolina There are many Tall pines I remember The oak tree That we used to climb But now find out That trouble uitgevoerd door de birds en te vinden op die country-LP van de birds... de Notorious Birds Brothers. Compositie van uh, Graham Parsons, die dus uh, vandaag precies 40 jaar geleden is overleden. En over zijn uh, uh, crematie, daar doen zich ook nog wel uh, wat merkwaardige verhalen over de ronde. Namelijk uh, het feit was dat hij met zijn manager Phil Kaufman had afgesproken... dat als hij ooit zou komen te overlijden, dat hij dan... Uh, Gecremeerd wilde worden in de Joshua Tree National Park. Nadat ze die afspraak hadden gemaakt, ongeveer twee maanden later, toen overleed Graham Parsons. En Phil Kaufman, die wist met valse papieren het grondpersoneel van het vliegveld, waarmee zijn kist getransporteerd zou worden, ervan overtuigen dat de kist met het lichaam van Graham Parsons een andere bestemming had gekregen. Phil Kaufman die nam uh, het stoffelijk offerschot mee naar de Joshua Tree National Park. besprenkelde het lichaam van Gram Parsons met benzine waarschijnlijk. En stak het toen in brand. En zo heeft op die manier naar vanuit de crematie plaatsgevonden van uh, Gwen Parsons... Aandacht voor het Duits repertoire in deze nacht ging anders. En dat allemaal in verband met de Bondsdagverkiezingen die er aanstaande zondag zijn. Aan het begin van dit uur hoorde je een echte authentieke slager van Gerhard Wendland. Ik laat je nu iets horen wat daar compleet haaks op staat. Maar het is wel in het Duits. Het is dan ook de enige overeenkomst. auf dein Gesicht legt sich schmerzend auf die Brust das Gleichgewicht wird zum Verlust lässt sich hart zu Boden gehen und die Welt zählt laut die afgelopen zomer nog aanwezig was op het Rokwerterfestival in uh, België. Uh, Ramstein, die trouwens ook een optreden met een slagerzang hebben gedaan, Heino. Dat is alweer uh, een tijdje geleden gebeurd. Uh, in augustus was dat. En ja, daar, daar is ook een videofilmpje van te zien op uh, YouTube. Dus ja, hoewel die uh, de slager en de rock van Ramstein haaks op elkaar staan vinden de twee genres elkaar toch wel op een of andere manier. Zo dadelijk uh, heb ik nog een hele bijzondere Duitse uh, opname van je. Een talige opname moet ik zeggen. Want het gaat over een Nederlandse opname. Je kan dadelijk uh, uh, Herbert Greunemaai horen. Die was in de jaren negentig een keer te gast bij het programma van Henk Westbroek. Denk en Henk op Radio 3. Ze heette dat toen nog. Die exclusieve... Opname uit het vaararchief archief die hoor je straks maar eerst. Even aandacht voor de chansons. Drie chansons op een rijtje. dat gaat ook nog gewoon door. Je gaat namelijk drie chansons horen die niet afkomstig zijn uit Europa. Ja. De een komt uit Algiers, de ander uit Guadeloupe. Dat is dan weliswaar officieel Frans grondgebied. Maar ik neem je eerst even mee naar de Verenigde Staten. De Nouvelle Orléans. Oh, Don't they blast M'sieur Elle est partie, Neuve Kiwenou, Mon seul espoir, C'est de la Elle est partie, De abchette alweer, elle est partie, net kiwen nou, mon seul espoir, c'est de la revoir. Natalie! Um, vorig jaar was dat wat je hoorde. En een nummer heette uh, El Parti, de voormalig Maldon van uh, de zoekmachine uit de jaren negentig. Een uh, medegroep die uh, afkomstig was uit uh, Guadeloupe. Een uh, stukje grondgebied in de Caribische Zee dat nog steeds tot uh, Frankrijk behoort. En uh, uh, ja, ik, ja, ik heb begrepen dat je daar zelfs met euro's moet betalen. <lacht> Zo Frans is dat zelfs. En daarvoor had je uit uh, New Orleans, Queen Ida, Queen Ida en haar bon ton band uit uh, New Orleans, Nouvelle Orléans met La Louisiana. <mys> Zo dadelijk, dat wil zeggen over ruim een kwartier op deze zender. Aandacht voor de Radio Angel, met Marcel Ooster en Lara Rensen. Veel aandacht voor de actualiteiten van de, de afgelopen nacht. Met onder andere aandacht voor de, voor de beslissing over het ontginnen van schadigas. Natuurlijk wordt er de, teruggekeken naar het uh, voetbal. De wedstrijd uh, Ajax tegen FC Barcelona. En verder ook uh, ruime aandacht voor de vernietiging van de Syrische wapens. Dat allemaal en natuurlijk nog veel meer. Dat hoor je straks na het nieuws van 6 uur in het Radio 1-journaal. Hier op deze zender Radio 1. De laatste de muziek die ik ga laten, horen, ga laten horen. Dat is er eentje van eh, Eger Bodem. Dat wil zeggen, de opname is van Eger Bodem. werd in 1997 gemaakt in de studios van 3FM. Henk Westbroek had toen nog tussen de middag zijn programma Denk aan Henk. ontving regelmatig eh, nationale en internationale artiesten. En hij mocht ook een keer Herbert Grönemeyer ontvangen... die zijn interpretatie gaf van... Land unter Herbert Grönemeyer. oder Land der Wind steht schief. du lieren sich. Du hältst mich auf Kurs. Hab keine Angst vom Untergehen. Geschlägt ins Gesicht. Ich kämpf mich durch zum Horizont. Van Tal zu Tal die Gewalten gegen mich. Bist Ozean, weit entfernt. Regen peitscht van vorn. En is ook sinnlos. Soll ...van Land unter, opgenomen in de 3FM Studios 1997... ...tijdens het programma van Henk Westbroek op 3FM. Herbert Greunemeyer, die hoorde met Land unter, ...en dat was dan de laatste plaat, die hoorde in de Duitse taal gezongen... ...en dat allemaal vanwege het feit dat aanstaande zondag... ...er Duitse Bondstagverkiezingen zijn. Dan geef een blik op de verjaardagskalender. Het is vandaag, eh, precies 72 jaar geleden... dat Mama Kes werd geboren. Mama Kes overleed 29 juli 1974 op 32-jarige leeftijd. 32 leeftijd. Ze was een van de zangeressen van de Mama's en de Papa's. Mama maakte af en toe ook een solo-uitstapje. and tell you cause it to do your Carnival Music gezongen door uh, Mama Kes... ...die dus vandaag 72 jaar zou zijn geworden... ...maar 29 juli 1974 op 32-jarige leeftijd overleed. Vandaag wordt hij 73 jaar... ...dan heb ik het over Bill Medley, ...vormde jarenlang een duo met... Uh, Bobby Hatfield als zende de All Righteous Brothers. En uit die periode dat ze nog gelukkig samen waren, deze hit. There's a lot of things I want, a lot of things that I'd like to be. But girl, I don't foresee, a rags too richest only for me. There's just one little thing I've got to make from you There's just one while I've got to win I can't be the loser with you And baby. You'd be staying, cause I couldn't face the day If you weren't here by my side And if you went away, then I'd be left without any pride I've given up on schemes, cause everyone So many Did you fall? Wat te weten, dat waren Bill Medley en Bobby Hatfield. Bill Medley, die, van ja, die vandaag 73 jaar wordt. En Bobby Hatfield die tien jaar geleden al overleed. Gebeurde op een vrij ongelukkig moment, namelijk uh, een half uur voordat de twee zouden gaan optreden. Toen werd hij Levendoos aangetroffen in een hotel in Michigan. Dit was de nacht, ging het anders bij de vader op Radio 1. Zo dadelijk dus uh, Lara Renzen en Marcel Ooster met het Radio 1 journaal. Welke muziek hebben we vannacht gedraaid? Wil je dat nog eens een keer keurig in een overzicht hebben over kwartier... kan je terecht op de website van De Nacht Klinkt Anders. Mijn naam is Gil Koeners. Een mooie donderdag verder. We spreken elkaar volgende week weer voor een nieuwe aflevering van De Nacht Klinkt Anders.